Visser met het NOS-journaal. Het landelijk verdeeld in vier waar waartussen zo min mogelijk contact is. De regioindeling moet voorkomen dat er contact is. tussen de twee gebieden in Nederland waar veel pluimveebedrijven zitten: de Gelderse Vallei en de Pil. Vrachtauto's die dieren vervoeren, mogen maar één bedrijf per keer bezoeken. en moeten daarna worden ontsmet. Het vervoeren van mest blijft verboden, net als het aanvoeren van nieuwe dieren. De maatregelen gelden voor drie weken. De onderzoeksraad voor Veiligheid is klaar met de bergingsmissie van wrakstukken van rampvlucht mh 17 In zeven dagen zijn op de rampplaats in Oost-Oekraïne zoveel mogelijk stukken geborgen die relevant zijn voor het onderzoek. Vanochtend zijn die in twaalf treinwagons van het stadje Torres naar Garkov vervoerd. De wrakstukken worden gebruikt voor een reconstructie van het vliegtuig. Dat gebeurt in Nederland. In Syrië en Irak zijn zeker 60 Duitse strijders van de terreurorganisatie Islamitische Staat om het leven gekomen. Het hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst spreekt over een triest succes voor de islamitische propaganda. Geschat wordt dat er ongeveer 550 Duitsers naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten zijn gegaan. Het aantal neemt in rap tempo toe. 180 IS strijders zijn inmiddels weer terug in Duitsland. Zij worden nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten. In de eredivisie heeft PSV na vijf overwinningen op rij weer eens punten verspeeld. De Eindhovenaren gaven op bezoek bij FC Groningen in de slotfase een voorsprong weg. Het werd 1-1. Luc de Jong bracht PSV met een kopbal op voorsprong. Maar Michael de Leeuw bezorgde de thuisklub alsnog een punt. Het wereldslot. In de loop van de middag raakt het van het westen uit bewolkt en gaat het regenen. Maximaal van 11 tot 14 graden. Morgen in het zuiden nog kans op regen. Maar verder droog met wat zon en hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555.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 All I want to do is let me rock let me rock you, let me rock you. Let me rock let me rock you, let me feel for you, let me for you. ...van het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij CFM. You're the Shaka Khan and I feel for you. Ja, welkom terug. We zijn er nog één uur lang met in het laatste uur... ...de volgende onderwerpen. Terwijl de mega luisteraars zijn laatste uur ingaat... ...nog tot vijf uur bent u de gelegenheid om de markt te bezoeken... ...gaan wij inderdaad, zoals Rob al zei, het laatste uur in. En wat hebben we daar natuurlijk? De vaste onderdelen... ...als zo'n rond de klok van half vijf, het dier van de week... ...en die luistert naar Nina... Het gedicht van de week, het hadden we hadden hem gisteren ook... maar op, op verzoek herhalen we hem nog een keer, voor de zekerheid. Dat allemaal om kwart voor vijf en onder de titel van Verlanglijst. Uiteraard krijgt u van ons dit uur ook nog de eindstand van de vanmiddag... Uh, om half drie gestarte wedstrijden in de eredivisie. En natuurlijk uh, wellicht ook nog een stukje Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, natuurlijk veel muziek. Hier is Peter Blanker en het is moeilijk bescheiden te blijven.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 Dan krijg je kapsones en dat is nou net wat ik niet wil Het is, kom op, vers in die zangers, kom op Het is moeilijk bescheiden te blijven Wanneer je zo goed bent als ik, ik zo stoer uh, Zo stoer, zo charmant Kijk in de spiegel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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan Faber jou is een eenmanszaak Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak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 Als eerste hoorde je Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven. En erachteraan. Opzij, opzij, opzij, opzij. Dat was inderdaad de zinger van Guus Meeuwers. Tezamen met die New Co-collective. Die hey. big band. Helemaal yeah. in mijn hoofd. Helemaal, Helemaal uit mijn hoofd. Helemaal goed. Uh, Oké, okay, ja. ja, we gaan het zo dadelijk weer over voetbal hebben. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... maar die is even ander nieuws omtrent sport. Ja, de re reeds jarenlopende discussie binnen de voetbalwereld... is van videoscheidsrechter ja of nee? Bij hockey uh, is het al... Ik zeg ja. Ja, nou. Het Nederlandse voetbal gaat volgend seizoen als eerste land ter wereld... gebruik maken van een videoscheidsrechter... Dat verwacht KNVB-voorzitter Michael van Praag. Zo zei hij afgelopen donderdag bij een bijeenkomst van scheidsrechters uit de regio Groningen. Dit seizoen wordt al getest met videoarbiter... Uh, maar in officiële wedstrijden verbiedt de FIFA de hulp vooralsnog. De KNVB dient binnenkort een voorstel in bij de IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA... om in Nederlandse competitie proef te draaien met het systeem. De videoreferee zit ergens buiten het stadion in een autootje niet meer... Met meerdere goede beeldschermen legt van Praag afgelopen vrijdag uit in het dagblad van het Noorden. Met een headset staat hij, net zoals de assistent scheidsrechters, in directe verbinding met de scheidsrechter. Hij kan, terwijl hij naar de beelden kijkt, tegen de scheidsrechter zeggen dat een overtreding geel of rood waard is. Of iets wel of geen strafschop is. Daarop kan de scheidsrechter meteen zijn beslissing baseren. Nou, eindelijk licht aan de tunnel... naar een jarenlange discussie van video-scheidsrechters wel of niet bij het voetbal. Het wordt wel eens een keer tijd, lijkt mij. En Nederland neemt het voortouw. Ja, toch? Helemaal dat, is, goed. dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. We gaan uh, lekkere zonnige muziek uh, draaien voor je. Hier is I No Corida. <lacht> ja, we hebben gewoon zin in de zon, hè. We doen net alsof het weer zomer is, Abitjan. Kacheltje omhoog en dan komt het helemaal goed. De muziek van Chrissy en I Know Corrida. Ja, we gaan eens even kijken naar de uitstanden van de wedstrijden... die vandaag gespeeld zijn in de eredivisie. We beginnen met de klapper van de dag. Dat was natuurlijk de wedstrijd FC Groningen tegen PSV. En daar werd het uiteindelijk toch nog een gelijkspel. 1 tegen 1. Dan gaan we naar Zwolle. Pek Zwolle ontving FC Twente. En uh, FC Twente trok aan het, uh, aan het slot toch aan het langste eind... Paxwolle FC Twente 1 tegen 2. En dan de andere wedstrijd uh, die vanmiddag om half 3 gespeeld is... is uh, Heracles Amelo tegen Ado Den Haag. Daar werd het een 3 uh, tegen 1. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de klapper van de dag. De tweede klapper dan, moet ik dan zeggen. Want uh, FC Groningen, PSV was natuurlijk ook een klapper. Om um kwart voor vijf uh, hebben we de wedstrijd in de gewaard. FC Utrecht thuis uh, tegen SC Cambuur. We houden ook die wedstrijd voor je in de gaten... in de laatste half uur van dit programma. kickstart me and my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 En dat was Robby, oftewel Robby Williams en de single Angels. Het is twee jaar vooral vijf gehoord, zullen we gaan doen? Doen we. Ja, wat gaan we doen? Het asieldier van de week. Ja, heel goed. En dan hebben we het over Nina. En Nina is een, een vrouwelijk katertje. Het is een vrouwtje en uh, ze is kortharig. En ze heeft een prachtige, licht kastanjebruine kleur. Uh, ze is negen jaar of ouder. Ze kan wel bij andere katten, maar zeker niet bij honden en ook niet bij kinderen. Ze is geholpen. Of ze speciale zorg heeft, is onbekend. En ze hoeft niet naar buiten. En uh, het aanhalen heeft ook de nodige uh, ervaring nodig. Nina is een beetje een verlegen kat. Als ze je eenmaal uh, kent, wil ze wel geaaid worden en komt ze, uit, op, komt ze op schoot. Ze heeft altijd alleen gewoond, dus vindt kinderen eng en ook andere katten en honden. Nina is een binnenkat. Ze krijgt ook speciaal voer, namelijk blaasgruisvoer. Uh, Nina verblijft momenteel in het dierenhuis Kennenbeland... Keeselstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierentehuis- Want ook Nina verdient een thuis. En zo is het maar net. En het dier van de week is ook na te lezen op onze CFM-app. Heb je hem al, albert -Jan, of niet? Al nou, een dag of oh, zo. Al, dezelfde dag als jij. Ja, heel goed, heel goed. Downloaden we nu hè, op uh, de Play Store of de App Store. Van de Source en Candy Staten, en You cut the love! Ja, ja, ja, ja, ja. Het begint al een beetje aan het einde van het jaar te komen. Hè? En dan gaan, uh, zoals zoveel, zoals de top 2000 wordt opgemaakt, daar komt u voor stemmen. CFM doet het ook al mee, maar dan wel op uh, viniel vlak. Want op 17 december. 17 december van 1 uur s middags tot 5 uur s middags zendt Ruud Janssen uh, zijn favoriete top 30 uit. Niet zijn favoriete top 30 van de vinyljaren. Jouw favoriete top 30. Jouw favoriete top 30. Want je kunt namelijk stemmen op uh, de, platen, uh, de vinylplaten... die Ruud Janssen het afgelopen jaar gedraaid heeft... tijdens zijn uh, programma De Finieljaren iedere woensdagmiddag van 2 tot 4. De lijst waar u uit kunt kiezen, waar u een top 5 uit kunt samenstellen, kunt u terugvinden. Uiteraard op het Facebookpagina van ZFM De Vinieljaren. Of anders op de webklik www.devinieljaren.webklik.nl. Www uiteraard ook nogmaals op de Facebookpagina van De Vinieljaren. Daar staat een lijst met alle platen, die, de vinielplaten die Ruud Jans het afgelopen jaar heeft gedraaid. U kunt een top 5 samenstellen, daaruit samenstellen en u kunt stemmen tot 10 december. En dan op 17 december, dan is het zover. Op die woensdagmiddag van 1 tot 5 zullen de top 30 platen op van vinyl aan u worden gepresenteerd... waar u dus zelf invloed op kunt uitoefenen door erop te stemmen. Nogmaals www.devinyljaren.webclick.nl Tot 10 december kunt u uw top 5 insturen... En op 17 december kunt u terugluisteren op welke plaatsen uw vinylplaten zijn terug te vinden. Ik zal ervoor zorgen dat ze dadelijk op de CFM-app... jawel, <lacht> daar is u weer, Rob CFM-app. <lacht> Rob cfm De Rob CFM-app. Nee, de CFM-app. Uh, dat daar uh, die, uh, die, die webklik uh, gebeuren, dat de link daarnaartoe ook op staat. Dus... Download hem nu in de Play Store of de App Store, de CFM app. Yeah,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 Wat een mooi gedicht van de dag weer, Albert-Jan. Ja, gisteren hadden we hem ook al gedaan, hè? Maar... Ja, maar mensen wilden zo graag nog een keer terug horen. Dus vandaag in de herhaling. Oké, okay, dat was het gedicht. Het Sinterklaasgedicht. Het verlanglijstje. Na te lezen, nu als het goed is, op de CfM-map. Of niet? Nee. nee? Maar dan nee? de stemming, toch? Nee. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, dat bedoel ik ook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 Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends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 Toevallig Albertje, heel toevallig hoor, was ik afgelopen nacht nog uh, in een uh, bruin café aan de Haltestraat. Ja. ja. Heel ja. laat. <laughs> heel laat. Heel laat. Ja, en toen werd deze plaat ook nog gedraaid. Ja, ik denk, nou dan gaan we hem ook even draaien. Hè. Yo, de, de Piano Man, de single van Billy Joel. Zo, wat was dit voor een dag eigenlijk? Vertel het mij. De dag dat, uh, ja vandaag de dag dat uh, ja, Lewis Hamilton wereldkampioen werd in de Formule 1. Joost Luiten de man van 2 miljoen werd en uh, de zeilboot de Brunel. Aan de leiding gaat in de tweede etappe van de Volvo Ocean Race richting Abu Dhabi. Dus wat een dag, wat een dag. En de dag natuurlijk waarin PSV weer twee punten verloor. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja? Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, nadat ze de even die, die Brunel had natuurlijk ook de importrace gewonnen in, in Kaapstad. Dus ze staan in het algemeen klasmen staan ze erg goed voor. Maar ja, de, de reis rond de wereld, die duurt nog even. En die duurt, als ik het goed heb, tot en met juni 2015. Dus ze zijn er nog lang niet. Dus uh, speculaties op, op dit moment is nog niet nodig. Nogmaals, nogmaals Lewis Hamilton, van harte gefeliciteerd. Uh, uh, en uh, uh, helaas Rosberg uh, op een tweede plaats geëindigd. Maar de, Joost Luiten uh, spant toch wel de kroon met 2 miljoen verdiensten dit jaar in het, in het golfwereld. En helaas volgend jaar alleen Joost Luiten nog vertegenwoordigd in de Europese Tour en de Amerikaanse toer. wat betreft de Nederlanders. Want hij zal het in zijn eentje moeten doen, want Tim Huizing heeft het niet gehaald op de Champions Tour... Dus die heeft zich niet weten te kwalificeren voor de Europese Tour. Dus we zijn volgend jaar wederom afhankelijk van Joost Luiten. Oké, okay, deze uitzending zit er alweer op. Dat doet me deugd. Het is <laughs> weer voorbij gevlogen. Zoals altijd. En uh, volgende week dan uh, ben ik er weer. Ja, met Mo als het goed is. Ja, met Maurice met bedoel Maurice, ja. ja, Met Maurice. Die, wat, uh... wat gaat er gebeuren? Uh, ik ga voor werkoverleg even uh, een weekje ertussen tussenuit. <laughs> Heel goed. Nee, mantelzorg pa. Dus ik geef even een weekje naar pa toe.